The Elf 33 graden in de studio. En René van zit achter een kop. Ja, Dat vindt hij lekker, zeg ik. Ja. Dishockey zijn mensen, ja, het blijven vreemde gevallen. Kendall Wickery 1974, hoe doe je het, tink Het is natuurlijk de Elspaat voor de hele komende week. Vrienden, welkom bij de Maandagsafwas. De in de borden, de kom in de karat. E -B -B -B. Oh, het is vandaag maandag 19 juni 2017 en ik heb begrepen van het KNMI en andere weerstations dat deze week waarschijnlijk officieel een hittegolf gaat worden. Nou, Wat mij betreft is die gewoon al begonnen hoor. Ja, het was natuurlijk wel uh, erg, erg warm. Gisteren natuurlijk al en vandaag kwam er nog een schepje bovenop. Ik heb begrepen dat het morgen wat minder wordt, maar ik hoop dat donderdag... Ergens, uh, ik heb al van sommige sites begrepen dat het tegen de 40 graden aan kan worden in Zuid-Limburg. Je moet er toch niet aan denken. Hè? Nou, de maandag zit er weer op. De eerste dag weer naar uh, je werk geweest, natuurlijk. Of andere bezigheden. Dat geeft toch altijd wel weer een lekker gevoel. Dan is de kop er natuurlijk alweer af. Uh, wij hadden hier bij Radio Els natuurlijk om 4 uur uh, meneer Hans Bank met de Turntable Show. Met ontzettend veel heerlijke, lekkere zeezenderherinneringen. Dat is echt hartstikke leuk als dat zo gedaan wordt. En daarna, daarna natuurlijk het Café René met altijd die bijzondere plaatjes die dan voorbij komen. En ondergetekende gaat even tussen 6 en 7 aan de slag met Afershow om je daar een beetje bij te helpen met wat leuke muziekjes. Wat nieuwsfeitjes gaan we voor je opzoeken. We hebben natuurlijk nog een weerbericht. We hebben, weet je nog wel, wat er in het verleden vandaag allemaal gebeurde. En we hebben natuurlijk heel veel muziek. dames Roussos, de Cats, Divine, ken je die nog? Ja, die travestiet was dat. Johnny Lyon, ja, ja. Dan C vorige week de Elsplaat. Maar we hebben nu even een andere voor je uitgezocht. De Whispers is het luik voor vandaag. Prachtige plaatjes. Earth and Fire, Sheriff Dean, Maxine, Maxine Nightingale, Gary Puckett en als we er nog tijd voor hebben, Owen Paul en Iggy Pog. Maar ik, ik vrees dat niet hoor. Dan moet ik bestemd, gewoon snel mijn mond gaan houden. Nou, we beginnen natuurlijk gewoon lekker met de plaat van 50 jaar geleden, 1967. Hier is mijn liedje. Dit is mijn song. We hebben het over natuurlijk over Petula Clark. Goedenavond. De Oven Show op Radio Els.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 same old story through all eternity Love, this is my song Here is a song, a serenade Zeker al bijna een beetje vakantietijd aan het worden, want er staan slechts 136 kilometer aan file leed En ik heb hier een beetje een raar filebericht zoals het hier opgesteld is. 9 kilometer kapotte vrachtauto tussen Rijswijk en de Keteltunnel op de A4... Dat is de snelweg Den Haag-Rotterdam. Nou lijkt het net alsof er een kapotte vrachtwagen is van 9 kilometer. Maar ik denk dat ze bedoelen dat door een kapotte vrachtwagen er 9 kilometer aan file staat. Radio Els, Ferry den Hartog. Dit is Radio Els, 1485 AM. Maar de pluie kan voorlopig wel even in de kast blijven hoor. When the rain begins to fall, daar zullen we denk ik nog wel eventjes op moeten wachten. Want het is kurk en kurk droog in Nederland. Je hoort 1984 Jermaine, Jackson en Pia Zadora. <tiek> het is inmiddels al 13 over 6 geworden hier bij Radios 1485. Mijn naam is Ferry de en Neem je mee in de OV show tot de klok van een uur of zeven. Gordon heeft een streep gezet door zijn plan om te emigreren naar Zuid-Afrika. De voormalig zanger wil liever een half jaar in Nederland en een half jaar in zijn lievelingsland wonen. Ik wil niet meer definitief uit Nederland vertrekken. Zuid-Afrika heeft namelijk ook een winter en daar wil je niet in zitten, bedacht ik me, zei Gordon op Radio 10. Gordon heeft daar wel een oplossing voor bedacht. Ik zit daar als het hier winter is en daar zomer en kom dan terug om de Nederlandse zomer mee te pakken. Dat is toch heerlijk, dan is het in mijn leven altijd zomer. Ook zijn koffiezakenhouder Gordon aan Nederland gebonden. In Rotterdam opende hij vorige week zijn derde vestiging van Blustling. Ik zit nu op drie, maar ik wil naar de tien. Dus dan zou ik een emigratie simpelweg ook niet kunnen. Ik vind het ook allemaal veel te leuk hier. Helemaal weg en uit Nederland. Dat zal ik nooit doen. Radio 1485 AM in het westen van het land. In het noorden van het land. En op de 1476 bij Jan Chicago natuurlijk in het oosten van het land. Ach, hang niet hoor, Maar een heerlijk plaatje. Demis Roessus. Ben, I am a kid. Ik vind het echt plaatje wel een beetje passen bij vandaag hoor. Ja, dit is toch echt zo'n heerlijk zomersplaatje om te horen. Goed, op demus zijn uit 1972 en Ben, I am a kid. Ja, Gewoon een lekkere muziek hier bij Radio 1485. De Avashow. Zomer op je radio. Sing. shine on and I will sail on home, sing la la la and I'll sing Lekkere Volendamse muziek met een nieuwe haring erbij. Wat hap zo heerlijk weg, hè? Alle twee, de muziek en die haring natuurlijk. Uit Volendam de Kets uit 1974 en A be my day. Ik heb hier een bericht waar ik geen bal van snap, maar waarschijnlijk jullie kinderen of zo wel. En misschien doe je het zelf ook af en toe wel nog eens. Ja, ik niet. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik vind het helemaal niks, geloof ik. Waar gaat het over? Nou, een aankomende update van het mobiele game Pokémon. Go voegt de mogelijkheid toe om samen met maximaal 19 andere spelers tegen een extra sterke Pokémon te vechten. Dat maakte ontwikkelaar Niantic Labs maandag bekend. Deze sterke Pokémon kunnen willekeurig verschijnen in een gym. Geen idee wat dat is. De komst van zo'n zeldzame Pokémon wordt aangekondigd door een groot ei icoon boven de desbetreffende locatie en een timer die aftelt naar 0. Spelers hebben slechts een beperkte hoeveelheid tijd om de zogeheten Boss te verslaan. Als dit lukt, dan krijgen zij de kans om de Pokémon te vangen met speciale Pokéballs. Daarnaast gaat het gym systeem op de schop. De belangrijkste verandering is dat elke gym voortaan een vaste hoeveelheid van 6. Pokémon bevat, die in ieder uniek moet zijn. Er kan niet meer zes keer dezelfde Pokémon neergezet worden. Ja, het is allemaal... Ja, daar zijn we denk ik een beetje te oud voor, hè? Maar ja, misschien vinden je kinderen het wel leuk natuurlijk. Oh, dit is eigenlijk een verschrikkelijke foute plaat, zoals dat heet. Dat noemen ze bij Q-Music zo. Maar ik vind het toch wel eens een keer lekker om gewoon hier te draaien op een maandagavond. Ja, om weer bij te komen van de eerste werkdag. Gewoon even lekker dansen. How heel met deze hit, ik moet er niet aan denken. 1983, Travestiet Divine. Je moet het filmpjes opzoeken. Dat is echt geweldig als je die man ziet. Helaas is die ook al niet meer onder ons. Hij is onlangs overleden, dacht ik. Hier is Shoot Your Shot uit 1983. Welkom. Daar was jou bij je tot... 7 uur bij Radio Els. Zit je ondanks de toch achter de ko kokende, dampende aardappelen. Dan wens je weer natuurlijk smakelijk eten. Maar ik kan me ook voorstellen dat je het gewoon even een beetje houdt bij een lichte salade. En straks natuurlijk gewoon een lekkere bak ijs toe of iets dergelijks. En dat alles, alles gewoon een beetje wegspoelen met dat heerlijke blonde, koude pils. Hè? Ja, daar zie ik ook wel naar uit hoor. Maar ja, ik zit hier ongeveer nog een minuutje of 25 voordat wij hier aan het bier kunnen gaan beginnen. Jorde, divine en shoot your shot. De avond is mooier, met de hits van Toen op Radio Els. Oeh, dat is lekker. Zij dronk Ranja met een rietje, mijn Sofietje, op een Amsterdam terras. Zij was Hollands als het gras, als een molen aan een plas. Ik wist niet wat ik moest zeggen, uit moest leggen.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 Is een lente symfonie. Zij dronk Ranja met een rietje. Mijn Sofietje op een Amsterdamsterras. terras. Nou, dat kon goed vandaag hoor. Ranja met een rietje op een Amsterdamse terras. Ik denk alleen dat er niet veel Ranja meer gedronken wordt op de Amsterdamse terrassen. Joris Johnny Lyon uit 1965. En wij gaan hier zo meteen op naar de klok van half zeven. Met het leuk. Maar eerst daarvoor natuurlijk nog, weet je nog wel. Eerst maar eens even die hele grote zomerhitte 1978 voor 10CC. We gaan natuurlijk luisteren naar het welbekende Dreadlock Holiday. I was walking down the street, concentrating on truck and ride. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright.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 Daar komt Els aan in zwembad nu. Je weet echt niet wat je ziet. Het is maar goed dat dit radio is. Met een hele liter koude kersensap. Met heel veel zo erdoor En een, uh, een flinke scheut jongen in even. Dat mag eigenlijk wel Nap de mensen even van op. Nou, we gaan eens even kijken wat er allemaal in het verleden gebeurde. Het is vandaag in ieder geval 19 juni en dat is de 170e dag van dit jaar en er komen er nu nog 195. Vandaag in 1667 de tocht naar Chatham vangt aan. Bij deze succesvolle Nederlandse aanval op Engeland tijdens de Tweede Engelse Nederlandse Oorlog wordt een aanzienlijk deel van de Engelse vloot in brand gestoken en het vlaggenschip van de Engelse vloot, de HMS Royal Charles, die wordt gewoon buitgemaakt en meegenomen. Ja, ik had begrepen dat destijds de Engelse vloot compleet bijna helemaal weg was in één keer. Ongelooflijk. Vandaag in 1978 hadden we ooit de eerste Garfield strip en in 2001 begon vandaag de Nederlandse Wikipedia, waar ik dankbaar voor ben, want daar maken we hier dankbaar gebruik van. Ik heb ook gedoneerd, hè? af en toe vragen ze donaties, nou ja, niet veel hoor, 2,50 euro of zoiets, meer kan het niet leiden natuurlijk. Vandaag in 2002 wordt in de Efteling de Pandadroom officieel geopend. En we blijven even in de Efteling, want in 2009 wordt Pegasus gesloten en vervolgens afgebroken. Ik heb geen idee wat het is, maar als je een regelmatige bezoeker bent geweest in die tijd, dan zul je weten wat ik bedoel. Even naar de sport toe. In 1938 wint Italië in Frankrijk de wereldtitel door Hongarije in de finale van het WK voetbal met 4-2 te verslaan. Vandaag in 1964 werd de profvoetbalclub SC Kambuur opgericht. En vandaag in 1976 in de troostfinale van EK voetbal 1976... ...wint het Nederlands voetbalelftal na verlenging van Gastland joegoslavië met 3-2. Ruud Geels maakt in de 112e minuut het beslissende doelpunt. Nou, het was maar een korte van de reis. We gaan gelijk al naar de WS-extreme toe. Vandaag staat er nog niet bij, maar die zou erbij kunnen komen staan. Nou ja, nee, dat denk ik nog niet. In 1923 hadden we de laagste minimumtemperatuur, 1,5 graden. Bijna nachtvorst, hè? Kun je je nu niet voorstellen. Maar in het jaar 2000 hadden we de hoogste maximumtemperatuur van maar liefst 33,5 graden. Het zonnetje scheen het langst in 1978, maar liefst 15,7 uur en de langste neerslagduur, daarvan moeten we terug naar 1971, want die was 10,1 uur in de regen, terwijl we nu hier zo'n hele droge periode hebben. Ja, trouwens even een waarschuwing, eh, rook je nog, ja, ondergetekend ook hoor. Maar uh, als je dan rookt in de auto, dan ben je toch wel gewend, uh, ook al zeg je van niet, maar dat je stiekem toch die peuk zo even aan de kant van de weg gooit, hè? zo uit het autoraampje vandaan. Niet doen, want daardoor kunnen bermbranden ontstaan. En als je in uh, Bosrijk gebied woont, dan kan er ook nog eens een keer uh, gewoon een echte bosbrand ontstaan. Misschien niet van die omvang zoals in Portugal, dat is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Maar het zou toch zonde zijn als we een stuk Veluwe zou afbranden. Nou, dat was uh, weet je nog wel voor vandaag. Maandag 19 juni van het jaar des allas 2017. Dan gaan we hierop naar het tweede leuk, mooi tweede leuk hoor. Echt een beetje zomers doet het aan. Uit 1980 en de Beat Goes On. En uit 1981 It's a Lofting. We hebben het hier over de Whispers. Twee leuk nu, nu, nu. Help, help, help, help, Lekker vrolijk, twee leukje van de wispers uit 1980 en uit 1981, dat hoor je gelijk hè, echt die ethisch muziek. Als eerste hoor je uh, natuurlijk en de beat goes on en je hoort nog een beetje op de achtergrond, it's a laughing. het is 11 overal 7 hier bij ons, L'S 1485 in de show. De politie wil dat mensen die knalvuurwerk en vuurpijlen naar hulpverleners gooien, voortaan worden vervolgd voor poging tot doodslag. Ook pleit de politie voor een verbod op knalvuurwerk. Dat heeft Korpschef Erik Akkerboom van de Nationale Politie vandaag gemeld. Hij reageert hiermee op een onderzoek van TNO en de Politieacademie op het effect van krachtige vuurwerksoorten. Het onderzoek bevestigt volgens de politie dat de explosieve kracht van sommige soorten sterk is toegenomen. De geteste hevige, heftige soorten geven bij de ontploffing op een afstand van 2 meter gehoorschade. Bovendien zijn de helmen van de MEs en de ruiten van de politieauto's niet bestand tegen bepaalde types zoals de Thunder King. Nou, van mij mogen ze het inderdaad direct afschaffen. Al dat knalvuurwerk, ja, ongelooflijk. kan wel bij het seizoen horen, maar ik ben het er totaal niet mee eens. Over het seizoen gesproken, hier is het 1970 Earth and Fire. En het heet natuurlijk allemaal The Seasons. Vallende kijker naar onze website www.radioels.nl is het ongetwijfeld opgevallen. De site is totaal vernieuwd. We hebben nu ook song info die nog niet helemaal goed werkt. Want dit programma staat nog steeds te boeken. als zijn de uur openen. Dat moeten we nog even een beetje aanpassen. Maar goed, dat zal best goed komen. En deze site is allemaal een beetje gebouwd door een ene van straten. Die behalve een café heeft run ook af en toe nog in zijn vrije tijd. Af en toe een paar websitejes kan bouwen. Ja, dat is toch eigenlijk wel grappig natuurlijk. Maar het is een groot succes geworden en ik ben er ongelooflijk blij mee. De the Tensici of Tensici Uit en Fire and Seasons. Gaan we het weerbericht doen? Ja, Els, we gaan het weerbericht doen. Nou, we zullen eens even kijken. Het is zonnig met soms een enkel wolkenveldje. Met zo'n 25 graden op de wadden tot ruim 31 graden in het zuiden is het lokaal tropisch. Er staat niet veel wind en langs de stranden waait een verkoelend zeewindje. Wat een ideaal weer voor een zee nu. Morgen wordt het in het noorden wat minder warm en de maxima blijven dan steken rond de 22 of 23 graden. In het midden en het zuiden van het land wordt het even zo goed 25 tot 30 graden. Opnieuw is het vrij zonnig en het blijft droog. Woensdag komen de maxima in het zuiden iets lager uit, maar het blijft grotendeels zomers en droog. Dan zijn er ook nog waarschuwingen, aanhoudende hitte, regionale hittegolf noemen ze dat, weer Plaza heeft code geel uitgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Gisteren werd het in een groot deel van het land 27 graden en warmer. En ook vandaag en de komende dagen komen we rond boven deze waarde uit. Vandaag, dinsdag en donderdag wordt het her en der zelfs tropisch warm. Zodat vooral in de zuidelijke helft van het land sprake zal zijn van een hittegolf. Deze waarschuwing geldt voornamelijk voor ouderen, chronisch zieken en andere mensen die hier hinder van ondervinden van langdurige warmte. De hitte gaat smiddags zelfs gepaard met zonkracht 8. En als je meer informatie wil, dan moet je even naar weerplazen gaan, naar het nieuws van die site. Nou, laten we eens even kijken naar die temperaturen dan van de komende dagen. Woensdag 27, donderdag 30, vrijdag zakt het naar 25 en zaterdag weer een beetje normaal zomerweer met 21 graden. En de minima die s s'nachts van 19 graden, dus gewoon echt zwoel te noemen, tot 15 graden op zaterdagnacht. De wind die zit woensdag nog in het oosten, maar daarna gaat hij naar het westen toe. Windkracht 3 tot 4. Dan hebben we nog even de rapportcijfers. Barbecue weer heeft een 8. Het strandweer een 7. Het wandelweer van meneer Hans Bang krijgt een 10. En het zeilweer gewoon een 9. Het was zo lang weer bericht dat met Joentje gewoon op is. Ik heb hier nog een beetje een echt zomeravondplaatje voor. Ja, ja, ja. Hoort er wel bij, hè? Een beetje romantiek op een zomeravond hier. is Dien. I love you more than words can say I love you, yes I do Do you need me? I need you like the rose in its water I need you, yes I do can say I love you, yes I do, do you need me, I need you, like the rose knit sweater, I need you, yes I do, het een beetje die gedachte, als je het nou nog één keer vraagt, dan slaat je voor je pek. Doe je log me, Sheriff, die in 1973 is dus natuurlijk wel een heerlijk plaatje zo op de zomeravond. Dat geldt trouwens ook wel voor deze, we gaan even flink door, want we zitten al aardig tegen de klok van 7 uur aan. Zometeen de tv-programma's, maar eerst nog even Max in Nightingale in 1976. Right back where we started from. Zo vrienden en vriendinnen, we gaan aardig richting de klok van 7 uur, maar eerst nog even kijken wat er allemaal op de kijkbuis is vanavond. Anders kan ik me niet voorstellen dat je binnen blijft en naar die kijkbuis gaat zitten koekeloeren. Maar goed, voor degenen die dat wel doen, even overzicht in Nederland 1 Nationale 8 uur groeten van max om 5 over half 9 en om 5 voor half 10 Anita wordt opgenomen en 10 voor half 11, het paraatprogramma JINEK. Om 8 uur op Nederland 2, de kinderen van juf Kiet. En om 10 uur natuurlijk nieuwsuur. En op RTL 4 hebben we goede tijden, slechte tijd. Om 8 over 8, helemaal het einde om 9 over half 9. Het roer moet om, om 1 over half 10. En daarna om half 11 nog RTL Late Trauma Centrum. Op SBS 6 om 8 uur komt de man bij de dokter om half 9. Meester Frank Visser, rijst is er weer. Hij rijdt weer visite om half 10. En daarna natuurlijk de late edities van Hart van Nederland om half 11. En het shownieuws om 10 voor 11. Dan hebben we Veronica Accoring to Jim veracht tien veracht De Big Bang-theorie begint weer om vijf over acht. En zowaar een film, een lange ook, want die duurt van half negen tot half één. Snachts, The Lord of the Rings, The Return of the King. Nou, dan hebben we het wel zo'n beetje gehad. Ik ga het afscheid van je nemen, zometeen nog even de laatste. Een klein stukje ervan in ieder geval van, uh, hoe heet die? Oh ja, Carrie oh Wat een prachtig plaatje is dat. Young Girl, ja, 1968. Hé, hey, een hele fijne avond. Uh, doe niet te veel, want daar ga je alleen maar van zweten. En uh, graag tot morgen. The secret of your youth, you led me to. baby! Radio Els. Dit is het Radio Els Nieuws.